uur. Verkluk met het NOS-journaal. De man die gisteravond werd opgepakt na de aanslag in Stockholm wordt ervan verdacht dat hij de dader was. Volgens de Zweedse politie zijn vermoedelijk de man die met een vrachtwagen inreed op winkelend in publiek. De politie zegt dat het nog onduidelijk is of er medeplichtigen zijn. Berichten dat er een tweede verdachte vastzit, bevestigt de politie niet. Ook over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. De man heeft gistermiddag in op een waarhuis in het centrum van Stockholm. Er zijn zeker vier doden en vijftiende gewonden. Het Syrische leger vliegt weer vanaf de basis die gisteren door de VS met kruisraketten werd aangevallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De gevechtsvliegtuigen zouden doelen hebben aangevallen in de stad Homs. Ze konden volgens het observatorium maar met moeite opstijgen vanwege de schade aan de basis. De Amerikaanse raketbeschieting was een reactie op de dodelijke zenuwgasaanval eerder deze week in de provincie Idlib. De VS houdt president Assad daarvoor verantwoordelijk. De Colombiaanse autoriteiten hebben de zoektocht naar overlevenden van de natuurramp in de stad Mocoa gestaakt. Ze verwachten niet dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Een groot deel van de stad werd vorige week bedolven onder een modderstroom na hevige regenval. Het officiële dodental van de ramp staat nu op 314, maar er worden nog 106 mensen vermist. De Chinese president Xi heeft zijn bezoek aan de VS afgesloten. De ontmoeting werd overschaduwd door de Amerikaanse raketaanval op Syrië. Op de agenda stonden veel onderwerpen waarbij de landen het grondig over oneens zijn, zoals het Amerikaanse handelstekort met China, de Chinese inmenging in de Zuid-Chinese zee en het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Concrete resultaten zijn er voor zover bekend nauwelijks geboekt. President Trump zei dat hij een uitstekende band heeft met president Xi en die zei dat er was gewerkt aan onderling vertrouwen en begrip.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak Leeft. Bij ZFM. Dit is een cultuur al tijdlang Boekant, die moet met te lijf. Give me a reason. Give me a go. Zeg, Full for Love, 1900... Nee, zeg, 2009. Laat ik niet overdrijven, natuurlijk. Meest goed. Dat is toch alweer uh, acht jaar geleden, dames en heren. Hier met Leef. het leeft. Het uit Gent, trouwens. Ik even te kijken. Welk, uh, welk, kom. En ik moet zeggen, elke keer als ik deze muziek hoor... dan doet me toch ook een beetje denken aan deze band. Dat doet me een beetje denken aan... Ja, Roxy Music. Ja. Dat doet er toch aan denken... Ja. Ik heb gisteren weer... Maar wie een van... was eerst? Ja, wie denk je zelf? Roxy Music. Ja, natuurlijk ja. Roxy Music. Uit de jaren zeventig. Onder andere hebben ze chic geïnspireerd door muziek maken. En uh, nou goed, er was vroeger ook een, een, een, een, een, een of andere club. Die heette ook Roxy Music, geloof ik. Daar nou, speelde Roxy Music. En Nel Rodgers was daardoor gegrepen. En heeft daar dan ook uh, de basgitaar in de hand genomen. Dus een verhaal is het een beetje, zeg maar. Nou goed, Full for Love van uh, Daspop uit België, dames en heren. Het is vandaag... Uh, ja, het is vandaag ook? Nou, dames en heren, het is vandaag 8 april. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Wat gebeurde er door de jaren heen? In 2006 in het Disney Park uh, Parijs uh, wordt de attractie Bas Leitje geïntroduceerd. En Bas Leitje is natuurlijk uit uh, Toy Story, uh, Toy Story 1, 2 en 3. En Bas is natuurlijk Bas Leitje is een, uh, een persoon die eigenlijk een beetje gepasseerd op Bas Adren, dus de tweede. Man op de maan, zeg maar. Neil Armstrong kreeg natuurlijk alle aandacht. En de bus Ad Adrin, uh, dus, oh, die is die tweede man, geloof ik. Was niet de tweede. Ja, die was de tweede man. Heeft gehad, te maken gehad met allerlei dramatische dingen in het leven. En uiteindelijk is hij er bovenop gekomen. En toen dachten ze bij uh, Pixar: is dat volgens mij? Hebben ze bedacht van: weet je wel, we gaan een speciaal figuurtje aan hem wijden. Oké. Okay. dit is natuurlijk even leuk om te horen dat ja. Bus Lightyear dan, uh, weet je, de, de cowboy ontmoet. Buzz star Come in, Star Command. Route to 12. Grappig, al die stemmetjes en uiteindelijk is het One Line is natuurlijk gewoon dit, hè? Dat is dit, is de One Line. To Infinity and Beyond! <laughs> to Infinity <laughs> and Beyond! Buzz Lightyear! Yeah. Goed, dus in 2006 in uh, Disney Park in Parijs komt dus de attractie Buzz Lightyear. Goed, wat gebeurde er nog meer? Nou, drie jaar geleden, op, op 8 april. Wat meldde de Wereldgezondheidsorganisatie... dat de ebola-epidemie in West-Afrika... een van de ergste uitbraken was uh, ooit van het virus. Want er waren al 101 mensen in Guinea aan de ziekte gestorven... en al 10 in het buurland Liberia. Ik heb nu al zo van... Nou, dat valt er nog wel mee. Hè? 101, 111 mensen dan in totaal zijn overleden. Wat, uh, maar dit is waarschijnlijk alleen de melding. Ik weet niet hoeveel ja, zijn er veel uiteindelijk meer, nog haar overleden zijn. Ja, is, uh, Laat ik uitkijken met ooit wat ik zeg. in 1976 uh, uh, ontdekt... Ergens in de middenlanden van Afrika. En het is altijd een beetje onduidelijk waar het daar vandaan komt. Ze denken zelf dat het bij apen vandaan komen. Omdat apen daar toen ziek lagen. En dat mensen daar in contact bij zijn gekomen. Ze hebben het al onderzocht. Het is moeilijk om te vinden. En ja, de incubatietijd is 2 tot 21 dagen. Meestal ontwikkelt de patiënt na 7 dagen De eerste ziek verschijnsel. Koorts, zware hoofdpijnen, sterke pijnscheuten. En uiteindelijk kan dat afnemen, maar uiteindelijk kunnen ze er ook aan doodgaan. En er valt niet zo heel veel aan te doen, geloof ik. Ja, maar staat hier ook nog wel dat de waarschijnlijkste bron voor die filovirussen die het veroorzaken zijn vleermuizen. En die okay. worden dus aangetroffen in vleermuissoorten die allemaal in Afrika leven. En daardoor komen we, komen we bij de chimpansees, chimpansees gorillas en antilopen. Ik denk, oh... Ja, het is een, ja. wel een vreselijke ziekte, geloof ik. Uh, mag je vertellen zo. Want het lijkt in ja. eerste instantie griep. En dat voordat je het weet, heb je dus heel iets anders. En dan is het vaak te laat. Maar het is ook wel zo goed uh, uh, ingekapseld, hè. Dus dat het niet verder gaat. Want als dat dus niet het geval was... dan zou ik nog veel, gelukkig weten tegenwoordig zoveel hoe besmetting te voorkomen en zo, hè? En de haard te ja, isoleren. Ja. Maar goed, daar in de beginperiode, in de jaren 7... is het flink aan de hand gelopen. Want mensen zijn er een op een gegeven moment ook niet behandeld. Maar uiteindelijk het, het ziekenhuis uitgerend. Omdat ook ziekenverzorgers daar dat ook kregen. Ja. En uiteindelijk is het dan, leeft het verder onder de ziekenverzorgers. Of ze weten niet precies hoe ze moeten beschermen. Dus dan werd het paniek. En toen hebben ze het gewoon niet uh, goed in beeld gebracht, zeg maar. Een eromheen en vuur erdoor. Dat klinkt heel erg, maar om erger te voorkomen. Oké. Okay. we zijn Van het nietje zijn we over de vuur eromheen. Ja, ja. Ja. Goed, nog even iets anders wat leuk was? Ja, nou ja, leuk. Ja, leuk, ja. leuk In 1911 uh, werd er door Heike Kamerling Onnes... Werd, uh, de supergeleiding ontdekt. Oké. Okay, en en uh, ja, de supergeleiding heeft natuurlijk uh, grote gevolgen natuurlijk over het algemeen. Maar, uh, Bij lage temperatuur is het dan superbegeleiding... en is er geen weerstand en blijft het doorgaan of zo geloof ik? Ja, dan blijft de stroom, de stroom doorlopen. zal zonder aangelegde elektrische spanning blijven doorlopen... en doordat een kringstroom een magnetisch veld opwekt kan met een permanent magnetisch veld opwekken. Ik vind het toch wel heel gaaf. Maar die, ja, er zit wel een maan als Het kost wel heel veel energie om de lage temperatuur te behouden, geloof ik. Hè. Het is bijna bij het absolute nulpunt. Ja. Dat is echt, uh, hoeveel Kelvin? Dat is uh, 373. Hoeveel Kelvin dat is? Ik heb geen flauw idee. Ja, ja. Ik ken de naam als, als, als voornaam, maar dat... Kelvin. Uh... <lacht> nou ja, oh ja, Kelvin je, je, je heeft wordt, bedacht. Uh, hier wordt inderdaad Lord Kevin en Hendrik Lorenz. En inderdaad, in de meeste steden, dorpen, heb je wel zo'n buurt. Hè? Ja, natuurlijk. je ja, de Perenstraat, de Voltaastraat, de ja, Kamerlingonstraat. Dat hebben we hier allemaal hier in Zandvoort ook. Dat is de technische gedeelte. <hijt> ja. Goed, straks de verjaardag. En onder andere... Oh, ik heb ook nog een kopje met wie de, de, de, deze dag is overleden. Ook best wel interessant op de Eerst He hier! Uit het laatste album natuurlijk van de Kings of Leon. Waste a moment. Meeslepend, zo klinkt de muziek altijd van Kings of Leon. Sex and violence blijft de klassieke. Maar dit is ook niet onaardig. The Waste Moment is van het laatste album. Ik zal eens kijken of er over iets nieuws uitkomt. Het is namelijk alweer kwart over. En om kwart altijd even kwart over. Even een stukje verjaardag. Wie is er jarig? Kleine greep eruit. Ofwel, het is wel een hele lange lijst. Degene die vandaag jarig zou zijn geworden. Maar ze is alweer overleden in 1979. Maria Pikvoert. Ze was een actrice en uit de tijd van de, de, de stomme film. Echt hele stomme films. het nee, zonder geluid, zeg maar. En uiteindelijk heeft ze het ook wel overleefd... toen de, de film overging in geluidsfilm. Maar uh, tot die bijna overging in geluidsfilm... had zij al een filmmaatschappij opgericht. En zij heeft zich ook ingezet voor al die dingen in de maatschappij. Erg bevlogen met de mensheid. Uh, het, uh, Maria Pickfoot. Poet uh, is op jonge leeftijd begonnen met haar uh, carrière. Ze was iets van acht of negen en toen werd er gevraagd of ze in een toneelstuk wilde meespelen. En toen zei haar moeder: nee, nee, nee, nee, nee we, we gaan geen actrice worden. Dat vind ik echt verlaging, hoor. Dat is echt, uh, jezelf een toonstellen. Doe niet. Maar toen hoorde ze wat ze ermee kon verdienen. Het was echt wel iets van acht of negen dollar per week. Toen was ze om. Hè? We zijn in principe snel. Nou? En toen uiteindelijk is ze een grote actrice geworden uh, die ook met verschillende acteurs is getrouwd geweest. Echt heel veel interessante, sappige dingen over te lezen over deze Maria Pickford mijn tijd, maar toch wel interessant. Het is trouwens 87 geworden. Oh. Echt, een goede leeftijd. Goed, nou, wie is er een meerjarig vandaag? Ja, uh, Jacques Brel. Jacques Brel. Maar hij is oh. al lang overleden. Hij, hij, hij is maar 49 jaar geworden. Echt? Ik ben niet eens 50. Nee. nee. Ik moet zeggen, ik heb niks met die muziek. Maar voor dit radioprogramma ga ik dan altijd even toch wat luisteren. Dan denk ik, ja, het is wel mooi. Het is, ja. het is toch wel mooie muziek. Ik, ik, ja, ik ben wel een cultuurbarbaar, maar ik kan er toch wel van genieten. Uh, Jack Brel is overleden in 1978. Toen was hij nog maar 49, zeker. Echt jong, hoor. Vandaag ook jarig. Hij wordt 82. Ik was hem even een tijdje vergeten. Hij doet waarschijnlijk niet zoveel meer in de TV-land. Ted de Braak. Ja. En hij, ja had hij is toch oor... wel heel bekend vroeger. Hij had ooit één hitje met dit. Zeg, wil je misschien... John Klaasje Madeira? Madeira? Dat kan ik me nog vaag herinneren. Dat heb je toch mooie plezier. Het werd in de jaren zeven nog wel gedraaid. wil je niet als je. Maar goed, ik ken hem beter natuurlijk van de 1, 2, 3, uh, de, uh, de, de 1, 2, 3 TED-show. Weet je wat? Dat... Ja. We gaan vragen aan de jury hoeveel goeie. Ja, Peter, ja, dat? ja dat, er zijn negen antwoorden gegeven. Ja. Leuk, dat waren van die zaterdagavondshows dat je, dat je gewoon voor de televisie zat. En uh, je wist niet precies waar het over ging, maar je snapte lang niet alles. Maar er werd wel veel gelachen. Je vond het gezellig. Je keek ja. ernaar. Dit is braak dus 82 vandaag geworden. Wie is er meerjarig? Wie is nog meer. Ja, ik heb uh, Julian Lennon, de zoon van John Lennon. Die is van 1963. Ja, en uh, hij heeft de naam uh, gekregen omdat ooit iemand kwam thuis met een tekening. En uh, die iemand zei van dit is Lucy in the Sky with Dimes. en dat moet dan weer zeg maar inspiratiebom geweest zijn voor dat liedje ja ja yeah, ja so nou ja en Lucy dat vind ik ook wel apart iets van die stier aan de slepende ziekte Lupus in 2009 ja klopt en sindsdien is hij John de beschermheer van de Stichting Thomas Lupus Trust. Ik vind het wel bijzonder dat hij daar nog steeds contact heeft gehad met die dame ja zo. dat is wel, wel bijzonder en wat voor muziek maakt hij nu alweer even een klein fragmentje Ik had altijd die derde te was van John Lennon. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Het lijkt heel veel op elkaar, hè? Ja, die stemmen lijken gewoon op elkaar. Ja. Ik moet wel zeggen dat uh, John Lennon eigenlijk niet heel veel heeft meegewerkt... Aan, het, uh, aan de carrière van Junior Lennon. Die heeft hem echt een beetje links laten liggen in het begin. Ja. Dat is niet helemaal leuk dat is contact toch geweest. Toch on, on, terwijl hij zo, deed alsof hij zo geweldig was... dat hij gewoon ergens ook... Heel erg uh, een ego, toch wel een enorm ego had. Ja, Zo. ook wel. En ook wel tijdtekort, denk ik. Je kan, de, je kan niet de wereld redden. en ook je gezin ook een klein beetje onderhouden natuurlijk. Dat is best wel lastig. Ja. Goed, wie is een meerjarig? Ja, Robin Wright, ik weet niet voor de mensen die dan kijken naar House of Cards. Ja. Zij, heeft, uh, zij is daar de hoofdrol van als Claire Underwood. En uh, die, die is van 1966. Dus uh, ja, ze wordt uh, 51. Ja, ja Mooie nou, vrouw. Het is niet onaardig het vrouw ligt. Vandaag uh, is hij ook jarige koffie anan, ja. Die is natuurlijk regelmatig voor. Was de, niet de, de, de, de VN, werkte niet of zo. Had ook wel mooie theorie. Ik zat gisteren nog even naar hem te luisteren wat hij nou precies wilde met de wereld. The world that I'm working to create is a world that should be of interest to all of us. Ja. I'm working to create a world that is stable, that is peaceful, where we as human beings. En zo verder. Ja. Hij ja. wil de wereld bij elkaar brengen, hij wil mensen bewust maken van het feit dat je niet alles meer uit de wereld kon trekken voor je consumptie. Denk even na. Koffie en Anne wordt 79 en gaat oh, verder okay. met zijn doel. Ik wou toch nog wat zeggen over die mevrouw, die Robin Wright. Yeah. Maar zij speelde in die film Forrest Gump. En daar was zij dat meisje waar die Jenny, waar je de hele tijd zo verliefd op was. Oh, die! Oh, Jenny! Ja, die ja. kwam steeds weer terug in zijn leven. En, en als je er dan zegt, oh ja, nu het zegt, weet je wel. Want ja. Dat wist ik helemaal niet. Ik ken haar van House of Cards. Maar uh, ik vind dat geeft je een heel ander idee. Ze heeft echt een geweldige films gespeeld, hoor. Ook in, uh, in uh, Private Lives of Pippa Lee en uh, uh, Christmas Carol en... The Girl with the Dragon Tattoo was ook een heel bekende film. Oké. Okay. Bio-Wolf. Dus echt, ze heeft echt een heel veel uh, films nou, gespeeld. Degene die ook jarig is, is vandaag Izzy Stradlin. hij wordt 55. Hij zat vroeger in Guns and Roses. Hij was de gitarist. Hij maakt nog steeds muziek. Hij heeft zelf ook al solo projecten gehad. En verder, uh, uh, Paul Gray is jarig. Uh, Paul Gray is van Slipknot. Uh, Slipknot, laat me even... Oké, okay, ik zal even een stukje laten horen. Sonst weten we niet waar we het over hebben. Hou je vast. Heerlijk. Ik pak echt elke reden aan om dit soort muziek eruit te gooien. Echt het ding muziek? Dit is echt... Het moet gewoon even. Dan kan ik het bericht niet voorlezen natuurlijk. Slipnot en maffe is dat Paul Grady in een hotelkamer dood is aangetroffen. En het was een beetje onduidelijk wie dan. ja Of hij nou zelf gepleegd. Of dat een ongeluk was. Of moord. En uiteindelijk bleek hij toch te veel drugs te hebben gebruikt. En een arts is ook opgenomen. Of opgepakt. En een arts schijnt ook verantwoordelijk te zijn geweest voor andere artiesten. Die dus onder uh, zijn. Met als bij Michael Jackson. Zo, zo idee gedaan. is het een beetje De dealer deze. heeft het gedaan. Ja. Uh, Paul ja. Grady. Dus hij werd maar 38. hè. Oh. 38. Ja, en ja, ja, ja, ja. zijn uh, vriendin was net zwanger van hun eerste kind. Dat is echt een dramatische verhaal van deze gitterist van uh, Slipknot. Goed, vertel. Ja, Nick Nicole. Ik weet niet of jullie haar nog kennen. Dat is een Nederlands-Amerikaanse travestiet. Oh ja. En uh, die heeft ook heel lang tijd uh, landelijk bekend geworden... als juryvoorzitter in Robert Ten Brinks. De travestie show die is toen uitgestonden door Veronica. En het, dus hij deed ook mee aan het televisieprogramma... Big Brother VIP's VIP's. Oh ja. Dus uh, ja, toch wel, uh, ja, wel een aparte persoonlijkheid. Goed, de laatste die ik heb is Steve Howie. Hij wordt vandaag 70. Klinkt alsof hij een hele hippe rapper is. Dat is het niet. Het is de man die de gita gitaar bemande bij Yes. Je weet je bij Yes. Yes. Oh, een man is lang geleden. Nou ja, goed, dit is het bekendste werk van Yes natuurlijk. Stief Houweer wordt dus 70 uh, de gitarist van, uh, van Yes. Maar nou goed, nou tot zover de verjaardag. Of heb je er nog eentje? Uh, ik? ik heb nog de laatste. Vind ik, die moet zeker niet vergeten worden. Dus Anouk. Ja, Anouk. Anouk, die wordt vandaag 42 pas. En uh, ja, ze heeft enorme hits gehad. Met Nobody's Wife en Are You Kidding Me en Michelle en Lost. De en ik ga zeker even een van deze nummers ga ik even... Uitzoeken voor, uh, voor de yolanda ja, zit toch er zitten zeker wel leuke nummertjes ja. bij. Als beurt, maar buitenwege uh, uitzicht. laten. Dat ah, wil ik zo onpassend. Die Wil ik zo graag. Ja, doe maar niet. Daar word ik niet blij van. Goed, nou, straks de Zandvoortse... Nee, niet de Zandvoortse bericht. Ja, wel de Zandvoortse bericht. En natuurlijk de yolanda Maar eerst hebben we hier. Drive like Maria. Leuke uitnodiging. Hit me with your hammer. Ik weet niet of ik dat zo wil hoor. maar Geslagen willen worden met een hamer. Maar goed, dat, is, dat wordt gevraagd aan hem. De nieuwe zingel. Of ja, alweer het laatste zingeltje geloof ik. Maar misschien alweer iets nieuws uit. Ja, Drive like a Maria. Tail lights. Uh, ja precies. Het gaat over uh, lichten van de auto's. Ja. Oh ja, er is een keer een hoop over te doen. Nou niet over de wagen dan. Maar vooral over de familie Verstappen weet je wel. Misschien dus dat uh, Frans Verstappen al een beetje in contact is getreden met bepaalde mensen... die uh, waarschuwen dan van... Uh, die Jos Verstappen, hou hem buiten, buiten de gesprekken. Als er iets met Max besproken moet worden... Uh, nodig mij dan uit, want Jos Verstappen die... Is <totstilaan> exit. ik Is exit, man. Het schijnt echt dat hij af en toe in, in nieuws komt. En hij is pas uh, geleden ook weer opgepakt... omdat hij op een terras ergens had misdragen. En dan uh, ga je dat politiedossiers van hem opengooien... en dat je denkt van... oh, oh hij wil meer dingen ondernemen, ondernomen... die niet helemaal prettig liep. Dus nou ja, ik hoop niet dat het Max Verstappen zijn carrière schaadt. Zoals we dat altijd weer zeggen. Goed. Het Gaat altijd je image, ben ik bang. Ja, hij is zo ontwapenend. En dan zie je weer van die berichten over zijn vader. Dat je toch een rare vent, joh. Nou, laat, laat hem even iets anders gaan doen of zo, weet je. B buiten beeld blijven. Denk op je, je zoon, man. Maar goed, het is uh, bijna half, straks om half zand voor zijn berichten. En, ja, hoop over te doen. Over, uh, ja, over Zweden. In Stockholm, daar is het ook een beetje fout is gelopen. En dan krijg je meteen weer door de media allerlei uh, scenario's voorgeschoteld. Uh, voor, uh, voor Zo van hoe is het in Nederland dan gesteld? In welke fase zitten we nou? We zitten in fase 4 van de vijf fases. Dus we zitten bijna in fase 5. Nou ja, wat fase 5 dan precies inhoudt, wil ik niet weten. Maar we zitten vrij ver. En er schijnt dus dat de afgelopen jaren er 100, nee, 1800 man bij is gekomen. En uh, Die moeten dan uh, alleen verdachte mensen gaan schaduwen. Alles in kaart brengen. Hebben die al uitlatingen gedaan op Twitter. Uh, op Facebook uh, zijn ze IS aanhanger. Uh, wat hebben ze allemaal in het verleden gedaan. En soms dan hebben ze dat allemaal goed in de gaten. Weet je wel. Uh, ze hebben natuurlijk nu gehad. Die tippelkiller uh, hebben ze al, al anderhalf jaar gevolgd. En uiteindelijk pakken ze hem op. En dat doen ze dus ook met terroristenverdachten. Die volgen ze dan. Maar het kan ook zijn dat zo'n terroristverdachte een tijdje niks meer... Ik, ik, niks interessants meer doet. En dan laten ze hem los. En dat gebeurt ook bij twee verdachten in, uh, in Engeland. Die zijn er een tijdje dus zeg maar uh, uit beeld geweest. Hebben niks gedaan. En dan ineens slaan ze toe. Dus het is ijzerlijk moeilijk om dit allemaal in kaart te brengen, dames en heren. Om dat voor te zijn. Als er weer zo'n man gewoon in een auto stapt en een rondje gaat rijden... dan is het klaar. Ik bedoel, het is, het is vreselijk, vreselijk werk om dat te moeten doen, denk ik. Je doet het volgens mij nooit goed. En degene die ze dan natuurlijk dan oppakken... dan gaan ze toch ook niet aan de grote klok hangen. Dus ach, ja, geen paniek, dames en heren. Geen paniek, zeg ik. Goed, heb jij nog iets uh, om te uh, relativeren? Ja, ik heb wel een leuk berichtje. Ja. Er is uh, een, een man die, uh, die heeft een auto te koop staan. Ja? En er wordt gezegd van, oh is dit een uh, ex Turkse auto? Dat is waar ik benieuwd naar ben. Goed, en dan wat versta je onder? Een ex-Turk-auto. De BMW heeft net een ton gelopen, verkeerd in uitmiddelde staat. Een Turke-auto? Ja, maar ja, uiteindelijk uh, heeft die meneer van de autobedrijf gezegd... Van, nou ja, als je de moeite had genomen om de advertentie goed door te lezen... had je kunnen zien dat de auto een netjes afgestempeld onderhoudsboekje heeft. En nee, nee hoor, maar de vorige eigenaar was wel een Nederlandse homofiel... voor zover dat het misschien ook wat uitmaakt voor je. Okay. Echter is de huidige eigenaar wij. Een autobedrijf voor mensen met een Turkse afkomst. En hieruit concludeer ik dus, volgens uw vooroordelen... dat deze auto niet geschikt is voor u. We wensen u nog veel succes met uw zoektocht. PS, het is trouwens het onderhoud. En niet de onderhoud. Het vriendelijke groet, VMAX. Maar het is toch ook wel niet geloof. En die man heeft het uiteindelijk dus gedeeld op uh, Facebook of weet ik van wat. Maar ja, en toen heeft hij dus wel excuses aangeboden. Maar, okay. uh, een turkauto, auto, een homofiele auto. Ja, ja, dat zijn allemaal weer dingen die momenteel erg spelen natuurlijk in de maatschappij. Ja, Zeker dat die twee jongens uh, de afgelopen weken veel, veelvuldig in de media kwamen... met een verhaal dat ze in elkaar geslagen waren. En dan grappig, op de gewone media zie je dan, uh, noem je dat, uh, uh, uh, zie je dus hun verhaal. Maar als je gewoon op internet gaat zoeken, dan kom je toch heel veel vraagtekens erbij. Van, hé, hey, ze zijn met een, met een, was het een, keer, een uh, kniptang in elkaar geslagen... Ja. Uh, terwijl je dan op televisie je van, nou ja, ik zie eigenlijk niks. Waar zijn dan je verwondingen? Wij willen dan toch altijd bewijzen zien, ja, weet je? Wel? Wij ja, willen nou, bewijzen nou, zien. Dat denk je dan bij de tandarts misschien moet zijn. Ja. Maar heb je gezien, die uh, Ebro Umar of zo? Ja, nou, die ja. heeft daar toch wel een reactie op geschreven in de krant. Echt ja. niet normaal. En wat voor fractie? Was dat positief? Was dat uh, steun aan hun of juist niet steun aan hun? Nee, niet steun aan, uh, aan degene die het gedaan hadden. Oké. Okay. Zeker niet. Nee, okay. Nou, dat is logisch. Ik bedoel, het moet gewoon in Nederland een beetje afgelopen zijn. Je moet er gewoon over straat kunnen lopen, zeg. Je moet er gewoon een beetje je liefde voor, voor je, je, je, je man kunnen tonen. Eh? Ja, vind ik wel. Of voor je vrouw, als je lesbisch bent. Wat is er nou voor een gekke Maar ja, goed. Dat, uh, dat is lastig. Goed, we zijn alweer laat. Straks de Zandvoortse berichten. En ook de Jolande keuze. Eerst hebben we hier Lords. En het heet Green Light. I do my make-up in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth.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 Out in my mind, but only I'll be seeing you. up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you, well those rumors, they have big teeth. hope they bite you, thought you said that you would always be in love, but you're not in love, no more, did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of the floor? I'm the light of fire. But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind But only I Het is droog. Temperaturen zijn redelijk. zonnetje staat op een punt om door te breken. Dat moet tijdens dit rijden. We toch gebeuren zou je denken. Zo'n Zandvoortse berichten. Er is, er is nog geen groen licht te geven, maar volgens mij gaat dat wel gebeuren. En ze zijn er natuurlijk mee bezig. Om, uh, ja, met de, de, de, de watertorenplein, om dat natuurlijk te gaan bebouwen. En daar is heel veel uh, belangstelling voor geweest afgelopen donderdag. Nee, is alweer vorige week donderdag waren heel veel uh, belangstellingen bij elkaar gekomen. In de blauwe tram, om erover te praten. Wethouder Mikkel Demmers uh, uh, wilde uh, graag in gesprek. En uh, het, was niet, het was niet de bedoeling om zeg maar, al die drie uh, plannen te verdiepen. Ze moeten nog aangepast worden en uh, de desbetreffende ontwerpbureaus moeten daar nog mee aan de gang. Maar in ieder geval kwamen, kwamen ze bij elkaar te zitten. Er werd gepraat onderling en het was wel vrij duidelijk dat de watertoren als icoon moet behouden blijven. En uh, het moet dus niet veranderd worden... Uh, Verder moet het niet hoogbouw worden en geen massale bouw... en niet te veel winkels en horeca. Het uh, moet echt een grandeur worden. Dus het uh, nou, zijn nu niet veel verder geworden. Maar de belangstelling is... en het lijntje met het publiek is er. En dat is heel belangrijk, dames en heren. Want dat lijntje voelden ze eerst niet... Oh, en dat die ik deed het over, over, over een hoofdwet besloten. Van, oh, dit plan is ons uh, willen wij wel. En er hadden wel eens over mensen van, nou, nou, dat willen wij helemaal niet. Dus nu wordt er echt goed over gepraat. Wordt vervolgd. Nee. Ik volg het op de voet. Ik vind het toch wel interessant. Ik, goed, uh, wat ik gebeurde er Ik heb een hele schattige foto voor me van Daniel Leffert. En die uh, is ook altijd wel al betrokken geweest bij CFM Zand. ik weet niet, kijk, ik zie hem hier bijna niet meer. Maar nee. Maar hij, uh, hij, is, uh, nou, hij is niet de geitenverzorger, maar hij is degene die dus uh, in de kinderboerderij van uh, Center zijn Dieren ook verzorgt. En het uh, schijnt dus nu dat een van de geiten, moeder Zilver, heeft een vierling geworpen. En dat is al de tweede keer. Zo. En dat is natuurlijk heel erg leuk. En uh, ja, ze blijft nog een uh, paar maandjes op de kinderboerderij. Dus we zeggen ga even kijken, want hoe schattig is dat van die hele kleine schattige geitjes? Ah, dan vier stuk. Die zijn toch nog even kleiner weer dan, dan lammetjes, hè? Ja. Want die geiten zelf die zijn ook niet zo heel groot. En aan, je ziet hier een foto, hebben ze ze, echt, uh, heeft hij ze bij zich. Maar gewoon een zwarte en dan een paar gevlekt en een witte. Echt zo schattig. Hartstikke. Nou, gefeliciteerd. Ben je toch een soort van vader geworden, Daniel? Ja, eigenlijk wel. Nou, er dus... zijn in totaal zijn er iets van tien uh, jonkies geworpen of zo, hoor. Oké. Okay. Dus uh, best wel veel. Maar die gaan dan weer door naar een andere boerderij. En uh, één keer per jaar komt er... Wat? Wacht even je krijgt net een politiebericht binnen, eigenlijk. Door snel optreden van een getuige heeft de politie vrijdagmiddag een 15-jarige jongen aan kunnen houden. wegens diefstal van een portemonnee. Wat een echt, hele stoere vent gewoon. Hij was namelijk bij, een, bij het pluspunt was hij in de hal. Toen zag je daar een vrouw zitten, 64, in een rolstoel. Ja, je moet ze niet te moeilijk inschatten. En uiteindelijk vroeg hij aan de vrouw of ze misschien wat kleingeld had. En de vrouw pakte portemonnee tevoorschijn. En toen pakte hij haar portemonnee af. En toen rende hij weg. In de buurt was er een andere man. En die zette de achtervolging in. Het werkt hem tegen de grond, pakte hem de portemonnee af... en uiteindelijk is de man overgedragen aan de politie. Okay. Een, wat een kneus, joh. Verschrikkelijk. Echt, dus er zijn pakte bezig... een grote kerel, weet je. Probeer die dan de uh, portemonnee afhandig te maken. Maar een ja. vrouw in een rolstoel. Ja, Loosje. Dat, dat is wel heel erg, inderdaad. Ja, vertel. De, op 1 april is de derde expeditie Juttersgeluk van start gegaan. En uh, op 10 april komt uh, tussen half twee en half vier... komt de expeditie langs in de gemeente Zandvoort... En in Talasta zal wethouder tonen ze verwelkomen. Ze gaan dus de, de stranden, scho stranden schoonmaken. En uh, elke expeditiedag verloopt volgens een vast programma. Ze worden ontvangen met koffie en taart in een strandpavillon. En een wethouder gaat hun dan uh, welkom heten. En ze leggen dus uit hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. En het is een speciale groep uh, van mensen voor wie een gewone baan nog niet zo heel gewoon is. En die mogen dus de Noordzeestranden van Sluis tot en met Delftzeil... Schoonjutten. Wat een bofkonten. <laughs> ja hoor. Wat een heerlijke klus. Ja. Nou, verder zat ik al een stukje geschiedenis. En ik probeer het te vinden in de Zandvoort. Oh, het gaat over de... Uh, hoe vroeger de Zandvoort uitzag. Het gaat vooral over het Watertorenplein. Natuurlijk is het nu heel veel in het nieuws. En onder andere is het de burgemeester die het uh, heeft bedacht ooit. Burgemeester Venema, van Venema. Die heeft het ooit uh, uh, ontwikkeld. Uh, en uiteindelijk werd de, de muur beklad door kinderen die daar in de buurt wonen. En die hadden hun namen er allemaal op geschreven. En uiteindelijk hebben ze al die kinderen aangeschreven... die dus de muur hadden beklad van de, van de watertoren. En uiteindelijk uh, zijn ze dus met 17 kinderen uit Zandwoord... Uh, en uit de omgeving zijn ze dus die muur aan het schoonmaken geweest. En uiteindelijk... Uh, ja, waren ze, waren ze zeer tevreden en hebben ze het waarschijnlijk niet mee gedaan. De vraag wil wel, wel is of ook de Duitse kinderen die ooit het muren, muren hebben beklad... op die ook hebben meegeholpen. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar een leuk stukje geschiedenis. En sowieso de foto's van oud-Zandvoort is altijd leuk om even naar te kijken. Of het vroeger gewoon nog heel veel duin midden in Zandvoort te zien was. Dat vind ja, ik altijd leuk, wel grap, ja. grappig om te zien. Nou, wil je meer erover weten, moet je het ook eigenlijk even de Babbelbox. De Babbelwagen in de gaten houden. Ja, niet de Babbelbox, de Babbelwagen. Die heeft altijd heel veel geschiedenis. Goed, het is over de Zandvoortse berichten. Het is nu tijd voor de Landkeus. Eventjes, uh... Ja, Zoek hem even op. Wat uh, Was het ook weer wat je opgesnoord had? Ik weet het eigenlijk ja, niet. Ja, ik had Anouk. Anouk, natuurlijk. Anouk, ja, ze met wordt three vandaag, days in a row. Ze wordt 42. Maar ze is zo'n hele oude wijze vrouw al natuurlijk... met uh, ja. heel kinderen te huis, thuis. Uh, dus dat ja. is uh, wel opmerkelijk. Wanneer heeft ze nog vijf of zes kinderen alweer, geloof ik? Ja, als het er niet zeven zijn inmiddels. Dat weet ik niet. Hij gaat beginnen. Three days in a row. Anouk gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van... You ik denk dat het een beetje nep nepdrama is, maar... Ah, het is wel echt een rockchick. Het is een rockchick. Maar het is al een beetje fake, vind ik zelf. Goed, uh, Anouk. 42, drie days in a row. En ze uh, gefeliciteerd. Ze maakt er vast een mooie dag van. Ik weet niet uh, of ze nou weer een nieuw mannetje hebt. Ik, ik had wel met haar te doen natuurlijk dat ze met die rapper was. Ik ben zijn naam even Het Had een hele interessante naam. Uh, en uiteindelijk pleeg je dus nog wel weer een andere vrouw naast te hebben. Ja, met rappers weet je dat nooit natuurlijk. Die rappen er altijd over. Dat ze al ontzettend stoer zijn en zoveel vrouwen hebben. En in de videoclip zie je al zoveel vrouwen voorbij komen. Dat je denkt van ja, denk je nou echt dat jij de waarde bent? Nou, dat zal er even goed over nadenken als ik jou was. Goed, het loopt toch weer tegen tien uur. Vanuit tot zorg Zandvoort. En ik zat nog even te kijken in de geschiedenis. Wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen op 8 april. En wat me opviel is, jawel, dat... Uh, Even kijk hoor, wat ik er nou. In 2010 is hij overleden. Mij nee, is het daar geheel ontgaan. In 2010 is dus Malcolm McLaren overleden. Malcolm McLaren ken je natuurlijk van deze plaat. Well, Buffalo Girls standing outside. Ken je het niet? Nee. Een nee. van de eerste Scratch plaat voor mij 83 of 84 of zoiets. Het was echt naar elkaar geraapt zootje van geluiden. Hij uh, is natuurlijk Malcolm McLaren is ooit begonnen in de jaren 70 met de Sex Pistols. En later in de jaren 80 heeft hij nog een plaatje gehad met uh, Madame Butterfly. Dat ken je waarschijnlijk wel. Oude teksten. Echt, van bijna 200 jaar oud zette hij dan op muziek. Dweverige muziek. Ja goed, dat is een heel andere wereldsfeest waarschijnlijk. Maar goed, dit is echt ja, wel ja, een grote... We zijn gewis. echt in verschillende werelden opgegroeid, jij en ik. Maar goed, Malcolm McLean is ooit begonnen met een klein boetietje. En uiteindelijk uh, zou hij een bandje formeren. Dat lukte niet helemaal. En die kledingboetiet was ook een beetje surf. Jaren 50 kleding. Toen dacht je, van, ik moet iets opstandiger doen. Toen noemde hij zijn winkel seks. En toen oh. ging je kledingstukken verkopen die je eerst stuk had geknipt en daarna weer aan elkaar had gezet. En het werd een beetje half van die half punkachtige uh, oh. huh? en die borrelhal-achtige kleding werd. Dat weet je met het Dat Het liep ook. Het liep als een trein, echt. En oh, uiteindelijk heb je, kan je dus wat agressie kwijt. Als je die kleren eerst een stuk ja en dan oh, wat wil je gaan doen, alles aan elkaar te zetten. Maar goed, dat was een soort punk de no periode denk ik eraan. Maar goed, en uiteindelijk kreeg je wat uh, ideetjes over uh, de sexpistols. En uh, dat waren vooral klanten en mensen die in de boutique stonden. En uiteindelijk hebben ze dus Jack's uh, Pistols uh, opgezet. En dat heeft hij groot gemaakt. En later heeft hij nog onder andere uh, bouw Wouw -wow gemaakt. En, uh, nog meer beentjes heeft hij uh, gemotiveerd en gecoacht. En uiteindelijk dus in, of in 2010 overleden. 64. Oké. Okay. Helaas. Nou, ik heb altijd als. meer in die tijd die liedjes van uh, Kid Rio en de Coconuts, en I'm Not Your Daddy. And, uh, oh ja, dat is en Mandela. Maar allemaal van die swingende nummers. Ja. Maar jij was niet zo'n uh, discoganger volgens mij? Nee. Dus ik heb uh, dit allemaal. Uh, ja. Ja, dat is een beetje, die, ja, dat is ook een beetje dezelfde tijd. We het trouwens wel een leuk weetje van deze, die kent voor jou en de Coconut. Je had vroeger had je dus uh, Dr. Bischoffs en het Originals of Fanner Band. Yeah. En die gast die, uh, heeft nader deze opgericht. Oh, Oké. Okay. Nou ja, dat is inderdaad ook het snelle, dat achtige het een muziek. Ja. Leuk is dat, hè? Ja, ik, ik wil het snelle, is... het snelle, <laughs> het snelle, uh, het snelle, het snelle, het snelle, Ik snelle, het snelle, het snelle, het snelle, het snelle, het snelle, het het het ja, nou, ja, dat is ook nou, zo. Ja, maar je moet het zelf... Uh, je, je moet hetzelfde zelf de slingers opmaken. Ja, dat is wel zo. Dat, dat is zo, is iedere waar, zaterdag ochtend met jou. Ja, dat is maar zo. Hij oh. hangt een musicale slingers het, het, op in jullie, het, het, jullie saaie leven. Ja. Nee hoor, dat valt er allemaal mee. Nou ik zeg, of wij zo'n spannend leven hebben allemaal. Ja. Dat valt ook allemaal weer mee. Ja, ik heb hier een heel spannend bericht. Vertel. Ja, dat in, uh, in Canada, er, zijn, uh, er waren dus uh, in British Columbia... ...waar de serveers is uh, verplicht om hakken te dragen, maar... Nu heeft de regering nu gezegd dat de hakkenplicht is discriminerend. En is het lopen op hakken ook nog eens nodeloos gevaarlijk. Eigenlijk... Nodeloos gevaarlijk, ja. ja, ja. Met name in restaurants gelden, gelden golde dus vaak strikt dus de kleding eisen. En uh, er is dus een initiatiefwet geweest die er nu voor gezorgd heeft... dat de werkgevers geen schoes om het hakken mogen eisen van de employees. Dat vind ik wel een hele goede zaak. Maar net als de stewardessen en zo, die hebben ook een hakje die is dan niet zo hoog. Dat is dan maar 4 centimeter of zo, weet je wel. Van waar je normaal op kan staan... Ja. En uh, ja, anders komen ze met hun hoofd natuurlijk ook tegen het plafond daar. Want die, die grote hakken is toch levensgevaarlijk? Ja, je maar ja, die, het, het, het, je hebt wel het idee van... Oh, ik wil toch nog wat bestellen. komt ze bij mijn tafeltje. Oh, ja. Oh, joehoe, ja, ja, ja, joehoe. Ja, ja meneer, kom er zo bij. Bij u? Nou, graag. Heel graag. Nou ja, <laughs> al is wel uitkant dat ze niet ondersteboven gaan natuurlijk... met het hele dienblad over je heen. Met hete nou. thee of zo, weet je Dat is wel weer gevaarlijk. Uh, nou ja, het is waar. Het wordt steeds meer aangepast... Uh, ja, ja, unisex moet het een beetje worden eigenlijk, hè? Ja. Ja, uh, goed, muziek. Dames en heren. Ik heb een nieuwe CD uit. Kasabian. I'm in love with a psycho. Nou, gezellig. is dus weer op internet alleen masse filmpjes aan het bekijken. Het lijkt ontzettend af altijd. Maar goed, dus ik altijd wel leuk om even te kijken. de Gekkigheid gewoon van mensen die aan doen. worden is momenteel een filmpje te vinden van een vrouw... die samen met haar vriend, denk ik, moet haar vriend zijn... die vertrouwt natuurlijk op een, een of andere hoge skyscraper staat. Ja, in Dubai zo. In Dubai, die nou. nog in aanbouw is. Dus ze komen nu op die stalen balken staan... en dan gaat zij aan één... Arm aan hem vasthangen en op een gegeven moment gaat ze ook helemaal gewoon los hangen in de ruimte aan zijn arm. Het ziet er echt bizar uit, weet je? Dat is een acrobaten zeg maar. Zijn het, het is ook een mooie vrouw om naar te kijken, dus. Zeker. Harderme nemen zit je naar te kijken, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Nee goed, kijk eens even op de Facebookpagina, waarschijnlijk zit je wel wat uh, links, uh, zit je daar naartoe. Ik zal deze nog wel even delen op onze eigen pagina inderdaad. Ja, uh, oké, okay, allerlei uh, mensen die uh, met allerlei vuurwerk bezig zijn, ja. dat ik denk wel, oh, als mijn zoon dit maar niet ziet. Maar goed, ik 9 uh, van de 10 filmpjes die heb ik eigenlijk zie ik al niet, dus ik vouw mijn hart altijd al vast. Goed, pas geleden was hij, hij nog belazerd, die dacht dat die vuurwerk konden. Noem je dat? Vuurwerk Vier, komt koop illegaal. Oké. Okay. En dat hij geld overmaakt, is je zich geld kwijt. Hé, kijk, hey, kijk duur. Lekker slim, joh. Ja, dat doet hij niet meer, dus. Zomaar een keer geld overmaken in de hoop dat hij illegaal vuurwerk opgestuurd krijgt. Dus nou, dat was een uh, harde leerschool voor hem. 20 euro achter de wagen. Goed, nou vertel, wat heb je nog allemaal uh, ja, dingen ik, ik, verzameld? Ik, ik nu? heb nog als laatste berichtje over, over dat, uh, dat uh, 20 april is Hitler jarig. En ja. me, ik weet niet of het daarom was, maar de droog is Rijk kruid. want hij had dus een kleurboek verkocht. Met, daarin was dus een kleurplaat van Adolf Hitler. Ik kan het nog niet zien, ja. Maar, maar uh, dan blijkt dus ook dat, uh, wat was het nou, de Belgische uitgever van het boek, Trifora, die zei ook van... mijn vermoeden is dat hij een, een boek met bekende personen uit de kast heeft gehaald. En een paar is er gekozen, waaronder Hitler. En het boek is in India gemaakt. En volgens de eigenaar staan er ook al afbeeldingen van Abraham Lincoln... Nelson Mandela en Albert Einstein. Maar in Azië wordt, schijnt Hitler dus gezien te worden... als een van de grootste wereldleiders uit de geschiedenis. Dat vind ik ook heel bijzonder. En zijn autobiografie Mein kamp. Geldt bijvoorbeeld als verplichte leeskost voor zakenmensen in India. Ja, klopt. Ik heb het dat wist ik helemaal niet. Ja, afgelopen weken hoorde ik op een of andere uh, televisieprogramma. Het ging over dat het was niet Iran of Irak, waar ze ook gek waren van Hitler, dat een goede leider was geweest. Dat heb ik voor elkaar gekregen. En, nou ja, goed, als je ervan nou. houdt om andere mensen massa's uh, om te brengen. En je, ja, maar ik denk dat Trump heeft misschien ook al mijn kamp gelezen om een goede leider te zijn. Nou, zeg. Nee nee, nee. Trump staat nu aan mijn kant hoor. Hij staat, echt, hij staat aan de goede in kant. Sweden. Ja, wat hebben in Sweden? Dat was echt zo so ja, uh, uh, weet je ook weer, uh, uh, uh, Nosterdames uitspraak. Wow, man dude je hebt het, uh, je hebt het in de gaten het zit. Oh, ja. Het komt goed met Trump, Donald ja, Trump. Nu Met Poetin uh, is het nu even over, denk ik. Ja, dat is wel He, sinds, ja, ja. Uh, sinds de, de, de, 20, de terug 20 april. Ja, Mafie is mijn dochter, is ook op 20 april jarig. Dat is wel apart een vriend, is ook op 20 april jarig. Er zijn best wel veel mensen. Jarig op 20 april. Sommige uh, ja. mensen weten het er niet Dan zeg ik altijd weet je wie er zo meer jarig op is? 20 april. Hitler. Nou, gezellig. Dat wist ik even nog maar niet. Maar zeg je dat nou gewoon ieder jaar? Nee hoor. Oh. Maar goed, uh, ja, als je nou echt een ander beeld krijgen van deze bal... moet je maar eens even de Eva Brown Home Movies googlen. Of op YouTube ja. opzoeken. Dan krijg je een heel ander... Een beeld van uh, het leven van uh, Eva Brown met uh, Adolf Hitler, en dan denk je toch wel ah, sound of music was ook leuk. Zo'n zo gevoel krijg je erbij. Goed, even de laatste plaatjes voor 10 uur. En die hadden we al gehad, dames en heren. Let eens even op, joh. Wat gaan we nou in godsnaam doen? We gaan deze plaat. Precies de little ones. Face the fact. A so full of meaning, words can be screaming. The truth lies somewhere with air. Sin so clever, it's never etched to stone and never hidden from sin. We choose to arrive as lips may slide to echo something relevant. Neither may concede, and the other may you bleed. You just don't know, you just don't know. Why don't we just face the Ik moet gewoon nu ingrijpen dat Donald Trump... dat heeft hij gedaan en in één keer is hij... een al zijn held geworden. Hij maakt gewoon een vuist tegen al die gekken gewoon. Nou, laten we hopen dat het goed afloopt. En dat, er geen, dat we niet zeg maar teruggaan naar de jaren negentig, weet je wel? Dat we in de koude oorlog terechtkomen nou, alsjeblieft. straks. Nou, alsjeblieft, alsjeblieft. Tussen Rusland en... Uh, nee, nou, ik geloof dat uh, Poetin dan nog de slimste is. Die denkt van, nee, nee, laat maar even, laat maar even. Ik bedoel, uh, dat vind ik best wel een aardige man. Maar ik ga niet voor hele gekke dingen doen voor hem, hoor. Echt niet. Nee. Ik denk wel even mijn eigen hachie. Dus ik ga Amerika niet op mijn hals halen. En uh, goed, ja, dat geintje kostte dus... Uh, uh, uh, uh, bijna 100 miljoen heeft het gekost. Hè? Die uh, 75-tomme hokken, raket. Maar hoe duur, uh, die, ja, wat dat betreft is die games aanval uh, natuurlijk veel goedkoper. Ja, wel geloof ik ook wel. En effectiever. Ja, nou, goed. Helaas. Goed, een leuke afsluiting voor het radioprogramma. Maak ja. Maken we wat moois van? Bij een weekend, geniet wat mooie weer. Bij een weekend, het ziet er mooi uit. En, eh, ja, we maken wat moois van. We ja, ik ik hebben de, de, de, de activiteiten eigenlijk niet helemaal doorgenomen, wat er nog precies speelt in dus. stond. Komt volgende week. Hey, hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.